9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Overwerken in de zorg lijkt structureel te zijn, blijkt uit onderzoek van Kabel. En de VVD wil een hogere drempel voor spoeddebatten. Goed, is er is zo dadelijk meer over. We gaan eerst naar Jan van der Putten met spoed...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 De omzet van levensmiddelenconcern Unilever is in het derde kwartaal teruggelopen met 6,5% naar 12,5 miljard euro. Dat komt vooral doordat consumenten in Azië en Latijns-Amerika minder kopen, doordat het economisch slechter gaat. Toch blijft Unilever-topman Polman benadrukken dat de groei juist uit die regio's moet komen. In de oude markten, zoals de Verenigde Staten en Europa, ziet Unilever nog nauwelijks groei. Unilever heeft net als andere grote multinationals ook last van de wisselkoersen. De euro is bezig met een opmars, vooral tegenover munten uit opkomende economieën. En dat heeft een nadelig effect op de resultaten. Ook na het afzwakken door Rusland van de aanklacht tegen activisten van Greenpeace... blijft Nederland zich inzetten voor hun onmiddellijke vrijlating. Dat zegt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Rusland heeft de aanklacht voor piraterij veranderd in vandalisme. Hoogleraar internationaal strafrecht Knoops denkt dat de kansen van Nederland bij het zeerecht tribunaal nu gestegen zijn.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 De nasleep van de ochtendspits naar de ANWB. Dennis Mooi. Er staan nog 14 files, een dikke 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Dus verspreid over het hele land valt het reuze mee met de drukte. In Noord-Brabant komt nog plaatselijk dichte mist voor. En we blijven in Brabant, want op de A2 richting Utrecht is zojuist een, of vanuit Utrecht moet ik zeggen, er is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Zalbommel en het knooppunt Empel staat er 4 kilometer. De reis ook is in zuidelijke richting afgesloten. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Zevenaar nog 3 kilometer door een ongelukje. Hier is de weg weer vrij. En dat geldt niet voor de N7 in Groningen. Richting Heerenveen is de weg nog dicht tussen het knooppunt Euvelgunne en de afrit Euroborg. Uh, er is een ongeluk gebeurd vanochtend. en Er staat nu twee kilometer file. De N269 uh, vanuit Tilburg naar Hilvaar en Beek is uh, bij de Beekse Bergen in zuidelijke richting afgesloten. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Een de delegatie van de Tweede Kamer is in een vluchtelingenkamp voor Syrische vluchtelingen in Turkije. We hopen zo te kunnen bellen met Alexander Pechtold.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 Lara een oplossing voor het probleem met bootvluchtelingen is snel nodig... zo stelde de premier van Malta eerder al. We're just building a cemetery within our Mediterranean sea. U hoort het, we maken van de Middellandse Zee een kerkhof op deze manier. Dat is de premier. Het recente Lampedusa-drama hangt als een schaduw over de Europese top in Brussel. Hoort u zo meer over. We gaan eerst overwerken. Zelfs structureel overwerken. Bijna de helft van de medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen doet dat. En ook in de thuiszorg trouwens. En dan ook nog met versnipperde roosters. Zorgt voor uh, van alles en nog wat. Want het blijkt uit een breed onderzoek van Afacabo FNV onder 4600 medewerkers. CO-onderhandelaar in de zorg van Afacabo FNV, Liliane Marijnissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik zeg dat zorgt voor uh, allerlei ongemakken. Welke gevolgen heeft dat? Wat zeggen de medewerkers bijvoorbeeld over de kwaliteit van hun werk?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 Nou, ze zeggen dat heeft vooral te maken met, uh, want het onderzoek gaat dus over flexibilisering binnen de vaste contracten. Dat maken mm. het wel bijzonder, dat er veel flex is. Dat wisten we als vakbond al, maar dit gaat dus echt over flexibilisering binnen vaste contracten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, heel veel kleine, korte diensten, wisselende roosters, dus ook wisselende gezichten voor de cliënten. Nou, en waarom, dat... waarom doen werkgevers dat? Ja, uh, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Wij vinden dat ook helemaal niet nodig dat werkgevers dat doen. Nee, maar, maar, maar wat, is wat, is de, wat is de achtergrond ervan? Ja, de... Het is natuurlijk wel een beetje het traditionele uh, debat... van het beperken van de risico's, noem ik het maar nou even. Een klein contract... Betekent voor een werkgever minder risico om iemand wel aan het werk te houden, om uh, nou ja, ziektegeld te betalen op het moment dat. Want de werkdruk is immers heel erg hoog in de zorg, dus de mm. ziekteverzuim gaat daar ook omhoog. Uh, dus het is ja, traditioneel wat over waar leggen we de risico's. En wij zien dus in de zorg dat door steeds ja, wisselende roosters, maar ook kleine contracten, de risico's steeds meer bij de zorgmedewerkers komen te liggen. Valt het allemaal terug te voeren, mevrouw Marijnissen, op uh, te weinig geld en dus te weinig personeel? Of is er meer aan de hand? Nou, het rare is, uh, vinden wij dat uit dit onderzoek blijkt... dat een gemiddelde zorgmedewerker bijna een dag in de week... meer werkt dan uh, het aantal contracturen dat zij of hij heeft. Dus 7,8 uur wordt er per week meer gewerkt dan in het contract staat. En dat duidt er dus op dat er wel het werk is... anders zou je het werk ook niet hoeven te doen natuurlijk... maar dat het toch uh, een tendens is van... ja, dat is dus die flexibilisering van kleinere, wisselende, mm. zekere contracten. Ja, of, of verandert het werk? Want um, ik kan u um, aangeven dat de gemiddelde journalist... ook veel langer werkt dan zijn <laughs> contract uh, uh, daadwerkelijk aangeeft. Ja, ja, ja, die journalisten zijn er niet goed uh, georganiseerd, uh, begrijp ik. Die moeten daar ook echt wat aan doen. Mm. Maar in de zorg is dat natuurlijk wel wat anders. Dus, uh, neem een verpleeghuis. Ja, um, ja de, de, het werk wat moet gebeuren is daar behoorlijk plenbaar. Uh, dus de bewoners die er vandaag zijn, die waren er meestal gisteren en over het algemeen morgen ook nog. Ja. Dus op zich is dat werk behoorlijk planbaar en vinden wij het dus echt ook vreemd. En een slechte ontwikkeling dat het binnen die vaste dienstverbanden ook die flexibiliteit om zich heen U zegt dat werk is planbaar, maar het gaat om de omgang met mensen. Het is toch niet te plannen hoe lang je een gesprek met, met iemand kan hebben, bijvoorbeeld aan een bed? Nee, maar laat dat nou vaak ook de klacht van, van medewerkers zijn. Daar wordt op zich ook niet op gestuurd. Je krijgt natuurlijk per verpleeghuisbewoner een, gewoon een zakje geld. Een budget en daarmee wordt de zorg uh, zeg maar, gefinancierd. En daar, aan de hand daarvan worden ook de medewerkers ingezet. Maar ja, je weet wel uh, dat mevrouw Jansen uh, vandaag uit bed gehaald moet worden. Maar morgen en overmorgen en volgende week ook nog steeds. Dus de werkzaamheden zijn wel bekend en dus ook uh, te plannen. Hm. Maar het doet ook wat met de kwaliteit van de zorg. En dat is... Ook wel uh, vinden wij heel erg schokkend dat medewerkers ook aangeven... van ja, doordat die flexibilisering zo om zich heen grijpt... doet dat ook met de continuïteit van zorg die wij kunnen leveren. Als er steeds wisselende gezichten aan het bed komen... is dat vervelend voor de medewerker, want de werkdruk ziet omhoog. Maar ook voor die cliënt die steeds wisselende mensen aan ja. het bed heeft. Die kan geen band opbouwen met degene die hem verzorgt in feite. Lilian Marijnissen, COO-onderhandelaar in de zorg van advocabel FNV. Uw verhaal was duidelijk, dank u wel. dank. 10 over 9 geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Na het harde snoeien zal Europa weer gaan bloeien. Zo klonk de belofte bij de start. Ja, Sinterklaas is er nog niet eens. Bij de start van de bezuinigingen om de eurocrisis te lijf te gaan. Op de agenda van de Europese top vandaag in Brussel... dan ook veel opbouwwerk, zoals het stimuleren van de economische groei. Maar het recente Lampedusa-drama en andere migratieproblemen... zullen de top gaan overschaduwen. In Brussel is onze correspondent Tijn Sade. Die gaat het allemaal volgen vandaag in Brussel. Tijn, ja, dat drama voor de kust van Lampedusa. Dat heeft de agenda overhoop gehaald. Daar zullen ze veel aandacht aan gaan besteden. Ja, daar kun je wel op rekenen. De hele wereld heeft natuurlijk toegekeken. Veel verontwaardiging over hoe zoiets in Europa kan gebeuren. En eigenlijk ook dagelijks al, hè, jaren achter elkaar... dat migranten op zee omkomen. Uh, jullie lieten het net al even horen. De Maltese premier de Middellandse zee wordt een kerkhof, klinkt zijn noodkreet. Nou, zijn land, ook Italië, waar ze het probleem niet meer aan kunnen. Ook Bulgarije, dat kampt met enorme instroom van vluchtelingen. Die regeringsleiders zullen vandaag en morgen op de top maken. Die willen van Noord-Europese landen, zoals Nederland, meer hulp, meer Europese solidariteit. Mm. Maar ik begrijp dat Rutte en andere regeringsleiders uit het noorden helemaal niets voorzien hebben in een discussie over Europese aanpak van migratie en asielbeleid. Waarom is dat? Nou ja, ze zeggen gewoon in Noord-Europa, Rutte ook... we hebben al lang een Europees asiel- en migratiebeleid. Het land waar iemand binnenkomt of aanspoelt... dat land is verantwoordelijk voor de opvang... en een correcte afwikkeling van de procedures. Dus bijvoorbeeld Italië moet gewoon niet zeuren... en zelf voor beter beleid in eigen land zorgen. Nou, dat hoor je niet alleen uh, die harde opstelling bij regeringsleiders... dat geluid uh, hoor je ook bij sociaaldemocraten in het Europees parlement... Nou, je zou wel solidair kunnen zijn door bijvoorbeeld Nederlandse marineschepen te sturen naar de Italiaanse kustwacht om ze daar te helpen. Maar ja, Italië en andere Zuid-Europese landen die nu kampen met die acute problemen, die hebben daar natuurlijk nu allemaal weinig aan. En ik denk dus dat die tijdens deze top om meer zullen vragen. Maar ja, concrete besluiten, daarover is men heel, uh, op heel pessimistisch. Sorry. Ja. Tijn, er is een heikelpunt bijgekomen, ook nog uh, voor deze top. Want Frankrijk en uh, sinds gisteravond ook zeker weer Duitsland. zijn laaiend op de Verenigde Staten vanwege de afluisterpraktijken. Gaan ze daar in Europees verband ook over praten? Ja, ook weer zo'n heikele kwestie die de hele agenda overhoop haalt. Uh, nou, naar uh, traditie mag uh, de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, altijd even, zo meteen om vijf uur, bij aanvang van het diner, voor het diner nog, de regeringsleiders toespreken. En hij zal daar uh, niet alleen oproepen tot een solidair Europees asielbeleid, maar die andere heikele kwestie op tafel leggen. En dat is dus inderdaad uh, het afluisterschandaal of de afluisterschandalen. Nou, afgelopen maandag heeft het Europees Parlement al zijn tanden laten zien, door de stemmen over een nieuwe wet waardoor bijvoorbeeld Facebook jou en mijn persoonlijke gegevens niet meer ongevraagd naar uh, bijvoorbeeld een Amerikaanse instantie mag doorspelen. Het parlement roept nu ook op om SWIFT, het akkoord met de Amerikanen over uitwisseling van bankgegevens, om dat akkoord ook op te schorten. Nou en nu zijn jullie aanzet, dat zal uh, parlementsvoorzitter Schulz uh, de regeringsleiders voorleggen. Gaat het überhaupt nog over de economische crisis, denk je Tijn? Nee, ik denk toch echt dat het vuurwerk wordt rond deze heikele kwesties. Ze beginnen om vijf uur met dus eerst die speech van parlementsvoorzitter Schulz. Officieel staan dan gesprekken over investeren in de digitale economie op de agenda. Maar ik kan me dus voorstellen dat ze door de actualiteit het hier heel anders gaat lopen. Tijdens Schade vanuit Brussel, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het LOS Radio 1 -journaal. Een de delegatie van de Tweede Kamer is op het ogenblik in een Syrisch vluchtelingenkamp in Nidip in Turkije. In dat kamp zitten zo'n 10.000 Syriërs die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. En D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold maakt deel uit van die delegatie en die hebben we nu aan de telefoon. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. U staat midden in dat kamp. Uh, kunt u het eens voor ons beschrijven? Wat ziet u als u om u heen kijkt? Nou, het kamp ligt uh, enkele kilometers van de Turk-Syrische grens. Dat is de, overigens de grootste grens uh, die uh, Syrië met een buurland heeft. Uh, het is een van de twintig kampen. Uh, volgens UNHCR-normen is dit, uh, wat ze dan noemen, een luxe kamp... met aparte toiletblokken. Het is het tentgedeelte. Hier zitten inderdaad een 10.000 mensen. Uh, uh, de ochtend is net begonnen, dus ze zijn allemaal uh, de was aan het doen. Z, uh, ze lopen rond. Uh, ze hebben hier ook schooltjes... Ze worden ook gevraagd om zelf uh, het kamp mee te helpen besturen. Zelfs op een soort van democratische wijze uh, stellen ze een bestuur aan. Het is wel een ervaring om hier rond te lopen. klinkt alsof, meneer Pechtold, de Syriërs proberen het gewone leven, dagelijks leven, weer op te pakken in het kamp. Ja, dan een hier, want als ze aan de andere kant van de grens zitten, dan uh, worden ze ook al opgevangen. Maar dan door islamisten in, uh, in heel andere kampen. Uh, de mensen in de kampen hebben het hier, wordt ons verteld, relatief goed. Dat zijn er in Turkije 200.000. Maar er leven er ook nog om 300.000, niet in kampen, maar gewoon in Turkije. En uh, met name daar maakt men zich zorgen om omdat de controle erop veel minder is. En ook de acceptatie van de Turken steeds verder onder druk komt te staan. Ja, en in, aan de andere kant uh, zitten er ook in andere buurlanden van Syrië heel veel vluchtelingen in niet zulke goede omstandigheden. Heeft u het idee dat er nog heel veel geld nodig is? De hulporganisaties vragen daar namelijk constant om. Ja, er is ontzettend veel geld nodig. Turkije zelf heeft nu voor een, een 2 miljard dollar uitgegeven aan, aan de vluchtelingen. Er zijn er een 2 miljoen uh, buiten Syrië, waarvan dus een 500.000 in, uh, in Turkije. Maar als ik hier om me heen kijk, uh, ja, men, men moet dit allemaal toch faciliteren. Uh, eten, drinken, scholing, uh, alles is nodig. Men probeert ze ook uh, opleidingen aan te bieden. Uh, en in Turkije alleen al zijn twintig van dit soort kampen. Wat is eigenlijk het doel van het uh, bezoek van een delegatie van de Tweede Kamer nu? Nou, wij zijn hier als commissie voor Europese Zaken en, en kijken dus eigenlijk... Uh, deze week is ook een voortgangsrapport verschenen over uh, uh, Turkije tot uh, de Europese Unie. Uh, maar nu wij hier toch zijn, willen we ook andere delen van het land zien en kijken we dus ook uh, naar, uh, naar laten we zeggen, dit soort zaken. Ik ben, kom hier nou trouwens met een distributiecentrum in, een klein, heel eenvoudig supermarkt, waar de olijfolie, de bananen en alles dan uit. En daar mogen de mensen hier langslopen. Hmm, als je het dan nou toch over de voortgang uh, tot uh, toetreding tot de Europese Unie... Uh heeft daar in Turkije, heeft u het dan nog over uh, het dwarszitten van onze journalist gehad in Turkije van Bram van Meulen? Uh, dat soort zaken, alles komt hier aan de orde. Okay. Alles komt hier aan de orde. Dus hier gaat u ja, ook nog over praten. Zaken. Ja, we bespreken hier alles. Uh, maar nu is even de aandacht aan, uh, aan dit vluchtelingenkamp, wat uh, ja, toch wel heel bijzonder is als je bedenkt dat deze mensen zo dicht bij hun eigen land, en toch zo ver weg zijn. Ja. U, u krijgt er nu zelf een indruk van. Bent u al zover dat u misschien vindt dat Nederland daar nog meer geld naartoe zou kunnen sturen? Nou, vooral opvang in de regio is, is toch heel belangrijk. Nederland heeft gelukkig ook aangeboden om iets meer mensen op te nemen in Nederland. Maar ja, dan heb je het over een paar honderd. Uh, ja, als je het over 2 miljoen vluchtelingen hebt, waarvan al dus honderdduizenden hier uh, op straat in Nederland... Uh, in, uh, in Turkije, die allemaal hun eigen weg om te vinden, ja, dan is vooral opvang en dus geld nodig voor, uh, voor deze regio. Minister Ploumen heeft dat overigens wel gedaan. Ik geloof dat Nederland nu alles bij elkaar iets van 50 miljoen ter beschikking heeft gesteld. Ja. Maar ook dat steekt natuurlijk schil af tegen de 2 miljard dollar die de Turken er inmiddels zelf aan hebben uitgegeven. Goed. meneer Pechtold, hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan vanuit dat vluchtelingenkamp Nizip in Turkije. Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staan nu nog een, een files het staartje van de spits dus. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is een klein half uurtje geleden een ongeluk gebeurd. Tussen Zalbommel en het knooppunt Empel staat daarom 7 kilometer file. En de N7 in Groningen is in de richting van Heerenveen nog steeds dicht... tussen het knooppunt Euvelgunnen en de Euroborg. Dus door een, een ongeluk met meerdere voertuigen vanochtend vroeg. En uh, er staat nu 2 kilometer file. Nou, Mijno Remmers is in Westerbeek in Brabant. Er is hier de hele ochtend al op een uh, veebedrijf. Uh, Maino, en er wordt op het ogenblik, denk ik, uh, driftig gediscussieerd. We zijn verplaatst van de stal van Jos Verstraten... naar de keukentafel van de boerderij, waar inderdaad druk gediscussieerd wordt. Tussen aan de ene kant vele Slegels. Zij statenlid voor de SP en heeft ruimtelijke ordening in de portefeuille... en is ook voor die bovenwettelijke maatregelen en de tijdelijke bouwstop. Bovenwettelijke maatregelen. Leg het eens uit voor de gewone mens. Wat, wat is dat? Wat moeten die boeren doen? Op rijksniveau moeten boeren al voldoende aan een aantal voorwaarden. Willen ze een bedrijf ontwikkelen en uitbreiden die zijn al best wel streng, maar niet streng genoeg voor Brabant. Want er is nog steeds veel overlast en veel maatschappelijke onrust. Ja, te veel geconcentreerde bedrijven geconcentreerd bij elkaar. Dat is het eigenlijk. Exact. Veel, uh, erg veel grootstallen bij elkaar vaak. Uh, ontsierend, maar vooral uh, onrust over... wat betekent het nou voor de volksgezondheid in wat dichterbevolkte gebieden? Um, dus, en er is weinig draagvlak op dit moment. Dat is nog een groot probleem voor de boeren. Uh, dus de provincie heeft gezegd... Uh, een van de belangrijkste bovenwettelijke maatregelen die jullie moeten gaan nemen, is dat je met je omgeving moet gaan praten. Dus met je naaste buren en de buren daarnaast. Om draagvlak te creëren voor jouw ontwikkelingsplan. Dus je moet zelf bij de buren gaan aanbellen: Vinden jullie het goed als ik mijn stal ga uitbreiden? En dan moeten ze daar op schrift stellen? Ja, kort gezegd komt het daarop neer. En, en daar kunnen ze ook wel begeleiding voor krijgen van de provincie. En ongetwijfeld van de ZLTO. Daar, daar kan in worden meegedacht. Want dat is best een ingewikkeld proces. En soms staan die neuzen aardig uh, tegenovergesteld. En moet je dat allemaal weer bij elkaar krijgen krijgen, dat is ingewikkeld. Uh, maar het moet wel. Uiteindelijk, zodat die boer kan uitbreiden of kan ontwikkelen met steun van zijn omgeving, van zijn, van zijn buren. En dat schort er tot nu toe aan. Jos Verstraten heeft een paar jaar geleden al uh, met die uitbreiding begonnen. Althans, er staat drie jaar geleden is de nieuwe stal gezet achter ons, waar we vanochtend waren bij de melkrobot. Maar er zijn heel veel collega's van u, ook aangesloten bij die belangenorganisatie ZLTO, die zien deze maatregelen niet zitten. Hè? Nou, deze maatregelen denkt iedereen waar ze iets zit... in ieder geval zou moeten zien zitten. En dat is ook de enige maatregelen uit die, die nu af... Gaan praten met je omgeving. Dan, dan, is, dan v, wilt u wel. Vroeger was dat gewoon gebruikelijk. Eigenlijk is het gewoon een fatsoensnorm. Als jij iets wilt wat gevolgen heeft voor je omgeving... zou je eigenlijk spontaan zou je eigenlijk al in gesprek moeten gaan met je omgeving. Dat wordt gewoon bij goed uh, buurschap. Maar waar gaat de provincie dan te ver? De provincie gaat in mijn ogen te ver... dat je in feite dan aan de hand van die omgevingsdialoog... stappen zou kunnen zetten om draagvlak in je omgeving te verdienen. Maar daarlangs zet de provincie een heel traject op... met een bepaald puntensysteem... dat je op allerlei punten moet gaan scoren... Uh, en als je dan een aanval doet... dan zou je in feite die omgevingsdialoog daar geen rol meer in spelen... tenzij de, dat de omgeving zegt, we zijn het er niet mee eens. Maar als de omgeving het goed vindt, dan zegt vervolgens de provincie... nog van, ja, maar dan moet je wel aan dit en dit en dit en dit en dit ook nog voldoen. Het wordt te veel eigenlijk allemaal. Ik zit achter mij te kijken. Het is potdicht geworden met de mist. Gaat de zon nog schijnen op het land vandaag en in de nabije toekomst? Meestal heb je een hele mooie dag als de mist is opgetrokken. Dan wachten we daarop. Nou... Jullie eindigen prachtig poëtisch. Mino Remmers vanuit Brabant over de megastallen. Filosofisch haast op het platteland vanochtend bij Mayno Remmers. Zo dadelijk, maar we over spoeddebatten. De VVD wil er veel minder. Van ik, Amalfi. Of een persoon die net zo mooi is als de Amalfi-kust in Italië. Your widely curling, beautiful, hypnotizing water... makes me fond of the unusual. Mooie tekst. De VVD biedt de strijd aan met de spoeddebatten in Nederland. De partij wil het aantal Kamerleden dat nodig is... voor het aanvragen van een spoeddebat namelijk verhogen. Van 30 naar 50. Helman de Peers, goedemorgen. En, uh, goedemorgen. Tweede Kamerlid voor de VVD. Waarom wilt u dit? Wat uh, wij zien is dat we zeggen, heeft die Kamer nou wel voldoende macht, uh, voldoende invloed? En dan zie je gewoon dat uh, er eindeloze lijsten zijn met al dat soort debatten. Dat er, uh, als ze al zijn, waar mensen uh, niet echt boeiend vinden die debatten. En we zeggen dan als Kamer, als je gewoon zelf meer gezag wilt hebben, durft dan ook gewoon te zeggen dat om een debat te krijgen heb je 50 leden nodig. Is nog altijd een minderheid, want je moet minderheden respecteren. Maar je mag wel, moet wel een bepaalde maar wacht even, wat is dan de um, verhouding tussen het aantal spoeddebatten... en de invloed die uh, de Tweede Kamer uitoefent? Die spoeddebatten die leiden te weinig tot iets? Die vullende Kameragenda altijd voor een deel. Je moet lang wachten en dan komt het op een agenda. En als je dan vraagt, uh, wat is er aan de hand... ...vragen mensen zich echt af, wat, doen, wat willen jullie met zo'n debat? Wat moet daarmee? Zo'n Kamer moet toch iets hebben dat als mm. mensen daar ook gewoon dat volgen... ...denken, hé, hey, daar is invloed. Maar, dan... wacht eventjes, want wat leiden die debatten tot amendementen? Tot, tot andere eh, wetten? Die leiden meestal niet tot andere amendementen. Hè? Die worden meestal verworpen... Die, amendement heb je ook een wet voor nodig. Maar laten we het moties noemen. Als het moties zijn, die worden meestal verworpen. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En je moet hebben dat een Kamer weer een stuk gezacht heeft. Hè, en toch weer meer invloed kan hebben. En dan moet je als Kamer ook gewoon durven te zeggen... er is toch een bepaald aantal mensen nodig. Een behoorlijke minderheid. Het blijft een minderheid die een debat op de agenda kan krijgen om dat te bereiken. Hm. Maar mevrouw Naperis, en nu is het zo dat uh, bijna iedere dinsdag... SP en PVV een spoeddebat aanvragen over de zorg. Vindt u dat het uh, verkeerd gebeurt? Gebruik van het middel van het spoedenbad. Nou ja, je ziet het zijn bepaalde onderwerpen. Soms ook nog onderwerpen die bij de gemeente thuis horen. Dan je zegt van hup, dan krijg je weer even aandacht. En ik wil dat de Kamer echt debatteert over zaken. Maar ook een groot deel van de Kamer, dat is een behoorlijke minderheid, want het is 50 leden echt zegt, daar gaan we over en daarover gaan we debatteren. En dat hoef je ook niet elke week te doen. Bij ah. bepaalde onderwerpen. En gaat u hier een spoeddebat over aanvragen? Ik ga er geen spoeddebat over aanvragen. Ik heb er maar één aangevraagd als ik het Snel ging. Okay. Ik ga gewoon een voorstel doen om het reglement van orde, de Kamer gaat, uh, heeft eigen regels, een reglement van orde, om dat uh, te wijzigen. Ik heb daar een voorstel voor gemaakt en dat ga ik dan uh, op de komende vergadering van de commissie voor de werkwijze, zo heet dat. Die gaat over de werkwijze bespreken en daarna zal ik het gewoon indienen en dan kan het in de Kamer worden besproken. De kamer, gaat de kamer gaat erover en ik hoop dat dat snel kan. Toch snel, kijk eens aan. Helman en Veres, dank u wel, van de VVD. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Met spoed naar Sven Kokkemans. Sven, goeiemorgen. Morgen, een brandbrief van de werkgevers. Weer iets met spoed. Aan de Eerste Kamer, weer iets met spoed. Uh, want de accijnsverhoging op brandstof moet worden teruggedraaid. En dat was dan nou toch net weer een onderdeel van dat herfstakkoord... Ja. waar iedereen zo uh, blij, nou ja, niet iedereen, maar een groot deel van het land... en ook van de werkgevers zo blij mee was. Dus de vraag is, uh, wat staat er nou precies in? Waarom moet dat en gaat dat überhaupt wel lukken? Verder worden werklozen in de gemeente Twente-Rand aan het werk gezet... als stratenmaker, gratis en voor niets. En we bellen met het uh, marinevergat de zijner Majesteit Johan de Wit in Oman... want aan boord van dat schip gaat de Nederlandse première... van een nieuwe film van Tom Hanks straks spelen... Captain Phillips heet hij en die film gaat over piraterij. Dat en meer zometeen bij de KRO. Gaan wij luisteren. Dit is Radio 1. Maar... Okay. Eerst naar Jan van der Putten met het NOS Journaal. De werkdruk in de zorg stijgt snel. Bijna de helft van de medewerkers in de thuiszorg... en in de verpleeg- en verzorgingshuizen zegt structureel over te werken. In verpleeghuizen wordt bijvoorbeeld bijna acht uur meer gewerkt... dan in het contract is vastgelegd. Blijkt uit onderzoek in opdracht van Avacabo NV. We hoorde dat net hier in het Radio 1 Journaal... onder meer dan 4600 medewerkers in de zorg. Door bijwerkingen van de Diane 35-pil zijn mogelijk 27 vrouwen in Nederland overleden, zegt Larep vanavond in Zembla. Larep is het instituut waar alle bijwerkingen moeten worden gemeld. De Diane 35 is een anticonceptiepil die ook gebruikt wordt tegen zware acne. Tot nu toe werden 18 sterfgevallen in verband gebracht met die pil, nu dus 27. Bij het blussen van de bosbranden in de buurt van Sydney is een blusvliegtuig neergestort. De piloot is omgekomen. Het toestel stortte neer in een nationaal park en veroorzaakte een nieuwe brand. In New South Wales woeden nog tientallen branden. En de omzet van Unilever is in het derde kwartaal flink gedaald met 6,5 procent. De omzet viel vooral tegen in opkomende markten als Azië en Latijns-Amerika. En toch zegt Unilever dat de groei juist uit die regio's moet komen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. informatie, dit is mooi. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar tussen Zalbommel en, het, uh, en de afrit Kerkdriel... staat nog wel 4 kilometer file. En eerder vanochtend een ongeluk in Groningen op de N7 richting, richting Heerenveen. Tussen het knooppunt Euvelgunnen en Euroborg is de weg nog afgesloten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Werkgevers starten offensief om de accentsverhoging op brandstof van tafel te krijgen. Gemeente zet werklozen in als stratenmaker. Afrikaanse kinderen hebben een veel grotere kans om aan aids te overlijden dan volwassenen. De première van de nieuwe film van Tom Hanks op een Nederlands marineschip. En het ochtendhumeur van Hanks Spanen. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. <middels> Roy Heerkens is vanochtend in Ten Post. Rusland laat de aanklacht piraterij vallen. Het is nu vandalisme. Hoe denkt de familie van Mannes erover? een van de Greenpeace-activisten die nu in een Russische cel zit. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen -nederland, Eerst naar VNO-NCW, dames en heren, want die organisatie is samen met de organisaties als MKB, BOVAG en Transport en Logistiek Nederland... in actie begonnen om de geplande accijnsverhoging op de brandstof van tafel te krijgen. In een open brief aan de Eerste en de Tweede Kamer roepen ze het kabinet op de maatregel alsnog terug te draaien. Bernhard Wintjes, goedemorgen. Eén goedemorgen. U bent de werkgeversvoorzitter, daar bent u dan Dat wel klopt. een beetje laat mee. Niet met het voorzitterschap, maar wel met die brief het zeggen, dat, dat, dat, dat, eerste, dat, dat valt best wel mee. Ja. Nou kijk, we hebben natuurlijk uh, gehoopt en een klein beetje ook op gerekend. En dat is dus niet doorgegaan dat dus in de, in de begroting voor volgend jaar, dus in de, zeg maar, het herfstakkoord, dat men ook op dit punt uh, nog eens kritisch zou kijken naar de gevolgen van deze accijnsvogel die natuurlijk katastrofaal zijn voor elk bedrijf wat maar aan de grens uh, benzine verkoopt, diesel verkoopt, LPG verkoopt, sigaretten verkoopt, bier verkoopt, frisdrank verkoopt. Dus, dat hadden wij het in het kabinet gezegd, wees nou verstandig, ook op basis van een aantal rapporten, uiteindelijk de opbrengst die je daar binnenhaalt aan extra accijnzen, zal negatief zijn, want de grens is al lang gepasseerd, letterlijk en figuurlijk, dat mensen nog in Nederland uh, dit, dit, dit soort producten gaan kopen als je binnen een straal van een aantal kilometer bij de grens... Ja, woont. maar er is uh, niet zo lang geleden een herfstakkoord afgesloten tussen ja. de coalitiepartijen en drie oppositiepartijen. Ja. Uh, daar lag ja. dit ook bij op tafel. Ze moesten ja. nu eenmaal 6 miljard bezuinigen, moest van Brussel. Ja. Daar bent u ook niet strikt genomen tegen en u was heel blij dat dat herfstakkoord er was. Waarom ja. gaat u dan nu weer een onderdeel eruit proberen te pulken? Nou, dat is onze taak natuurlijk. Hè. We zijn een lobbyclub, dus we zullen altijd proberen om, om de belangen van welke organisatie die bij ons lid is dan ook te bevorderen. Toen het herfstakkoord naar buiten kwam, en daarvoor trouwens ook, hebben wij gezegd als ondernemersorganisaties samen met de LTO, met de MKB, in deze tijd met het beginnende herstel geen lastenverhogingen voor bedrijfsleven. Geen lastenverhogingen voor uh, met name ook de MKB bedrijven in dit land. Dus toen het akkoord naar buiten kwam en gelukkig een aantal dreigende andere lastenverhogingen van tafel waren, maar deze bleven hebben gezegd, dit kan niet, hier moet een oplossing gevonden worden, bovendien zeggen wij natuurlijk hier, dit draagt niets bij tot die 6 miljard, want er zal en dat is onderzocht ook door een aantal bureaus er zal zoveel geld wegcijpelen dat uiteindelijk het netto opbrengst voor de Nederlandse schatkist nul of een heel klein overschot zal zijn dus het lijkt op papier wel interessant als je belastingen gaat verhogen, als je accijnsen gaat verhogen, maar als de mensen allemaal elders gaan kopen dan wordt de Belgische en de Duitse uh, uh, belastingen uh, verdienen hier erg veel aan en in Nederland gaan de tankstations aan de grens kapot. Ja, hoeveel tankstations dreigen daar kapot, te gaan? Nou, dat is lastig. Er is een onderzoek geweest. En uh, er wordt uh, bij het onderzoek uitgegaan dat 800 tanksjers ons in grote moeilijkheden komen. Omdat ze bij elkaar ongeveer half miljard minder omzet krijgen. En dan praat ik alleen nog maar over de accijnsen. Maar vergeet ook niet dat dezelfde problemen zitten. Natuurlijk bij alcoholische drank, bij sigaretten. Maar ook frisdranken. Het ja. kabinet heeft weer een frisdrankbelasting ingevoerd. Althans weer verhoogd, die afgeschaft zou worden. Ja, ja daar gaan mensen even over die grens heen. Dus het is een beetje, zoals ze het mooi Engels zeggen: een beetje Pennywise en Pound fully om nu te gaan zeggen, we gaan op papier meer accijns ontvangen... Ja. terwijl je eigenlijk weet dat je uiteindelijk minder krijgt. Dan hebben we nog de uh, logistieke sector, de transportsector. Ja. Uh, daar zijn de marges ook al uh, vrij klein de, de afgelopen jaren, schrijft u ja. zelf ook in de brief. Ja. Um, nou, daar hebben we ze zelf ook vaak over horen klagen. En uh, nu krijgen we dus ook uh, extra accijns op brandstof, dus dat is ja. ook weer slecht voor die sector. Wat zijn de gevolgen ja. daar, denkt u? ja nou ja kijk voor de voor de voor de internationale transportondernemingen zal het de, de vis nu zijn denk tank, tank voordat je de grens overgaat maar het gaat natuurlijk met name ook over de bedrijven die binnen Nederland uh, zeg maar trans Transport uitvoeren. En ja, het, de marge is al extreem laag. Zoals u zelf zegt. Dit gaat nog verder ten koste van de marge. En er zal ook weer slachtoffers zijn. Hoeveel? Het aantal vissementen is het nu het afgelopen jaar. gigantisch gestegen, ook in deze sector. Wij zeggen nu. Het beginnend herstel. bederft dat nou niet door dit soort maatregelen. Maar dat hebt u al eerder gezegd. Dat blijf ik zeggen, ja. En toch is er niet naar u geluisterd, meneer windjes. Nou, kijk, ach nee, het is natuurlijk zo dat je dus nooit je zin helemaal krijgt in dit leven. Dat geldt ook voor, voor journalisten, dat geldt ook voor mij. Ja. Maar we doen ons uiterste best uiteraard. En we zullen proberen, nog eens een keer... omdat het hier ook eigenlijk gaat om een oneigenlijke drogredenen. Men denkt meer geld binnen te halen, maar men haalt niet meer geld binnen. Dus dan moet toch ook mensen in de Eerste en Tweede Kamer uh, daar goed naar luisteren... en zeggen, uh, de boekhouders uh, bij Financiën calculeren er meer inkomsten, maar in de praktijk zal zijn dat er minder inkomsten komen. Nou, dat maar... proberen wij duidelijk te maken... en uiteindelijk hopen we dat we ze kunnen overtuigen. Ja, maar goed, u hebt nu een brief geschreven aan zowel de Senaat als aan de Tweede Kamer. Het ja. debat over dat herfstakkoord heeft al plaatsgevonden. Met andere woorden, wat, wat wilt u daar dan nog bereiken? Nee, maar het belasting, de hele... De hele... En de belastingen moeten nog door de, eerste, door de Tweede en de Eerste Kamer. En we hopen nog steeds dat er verstandige mensen zijn. En via amendering proberen voor deze ondernemingen die het echt moeilijk hebben. Je moet, maar, je moet maar een tankstation in de buurt van de grens hebben. En je ziet die vrachtwagens voorbij. rijden. En je ziet de mensen die niet meer stoppen om, in, om leuke dingen te kopen. Ja, ja. Dat, dat, en je weet dat je tegelijkertijd je Belgische en Duitse ja. uh, accijns alleen maar spekt hiermee. Ja. Dat is toch onredelijk. Dus ja, ik, dat we gaan al onredelijkheid redelijkheid uit in de Kamer. Zitten redelijke mensen dat ze verstandig zijn? Ja, maar goed, u weet ook hoe dat zit als het politiek draagvlak nogal broos is. En dat is nu net ja. weer een beetje gerepareerd, en zeker ja. ook in de Eerste Kamer. Denkt u dan echt dat een van de uh, partijen daar nog een, een, uh, een bepaald onderdeel probeert uit te trekken, waardoor het hele dis... bouwwerk in elkaar denk, de, de, de, de, de dreigt te storten? Ik begrijp heel goed. Kijk, we hebben ook gezegd, tegen, naar buiten gebracht, dat wij vinden dat Nederland financieel de zaken zakenborden moet hebben. Dus dat er een, een, een 6 miljard bezuinigd wordt, allemaal leuk en aardig. Maar ja. hier praat je eigenlijk niet over een bezuiniging. Hier praat je eigenlijk over het verschuiven van geld van Nederland naar onze Belgische en Duitse buren. En die vinden we heel erg aardig. Maar we vinden het zonde dat wij in Nederland het... het, het het geld niet meer uitgeven en daardoor de Belgische en de, en de Duitse uh, overheden... daarmee spekken met ja. geld wat wij hard nodig hebben. Dus ja. het, is een, het, is een, het is niet zozeer een kwestie van dat we tegen bezuinigingen zijn. Maar we zijn natuurlijk tegen lastenverhogingen per definitie voor bedrijfsleven. Maar ja. in dit geval omdat het zo absurd is. Juist, goed. U zegt gewoon het is een raar plan dat helemaal niet werkt. Plan. Hebt u het uh, Financieel Dagblad gelezen trouwens vandaag? Ik heb nog niet het Financieel Dagblad gelezen. Ah, uh, nou, maar, nou, daar staat iets in waarin uh, de strekking is uh, dat u gewoon te veel te veel vraagt als werkgevers... Oh ja, het ja, gaat over CAO-onderhandelingen. Er zijn ah. er minder afgesloten tijdens, sinds het uh, sociaal akkoord daar was. Uh, dat was en... gisteren, dat was het uh, de FD van gisteren, meneer ja. Zeker. Uh, en uh, de, uh, het punt is dat uh, de CAO-onderhandelingen uh, zouden worden aangegrepen... Uh, door moderniseringen de arbeidsvoorwaarden sneller door te voeren... door de werkgeversorganisaties. Dus dat is trekking in ieder geval van wat er staat. Ja. Ja. Vraag, vraagt u niet gewoon te veel? Nou, kijk, ik vond het wel heel, heel mooi toen dat gisteren naar buiten kwam, dat artikel van, uh, in het FD. Want tegelijkertijd kwam naar buiten dat uh, de CO grootmentaal een uh, goede CO afgesloten heeft... waar werknemers en werkgevers tevreden over zijn. Dus het was een wat van tegenstrijdige voorpagina of tweede pagina, ik weet het niet meer. Enerzijds dat wij blijkbaar volgens het FD proberen om allerlei spelletjes te spelen in onze CO's. En anderzijds wordt de grootste CO van Nederland afgesloten met een, met een behoorlijk pittige loonsverhoging. Uh, ja. de, de, de, kort daarvoor hebben we dus uh, de betaalunie zijn CO afgesloten. Ja. Maar ook in de grote betaalco hebben ze flexibiliteitsregelingen ingevoerd. U bedrijf. herkent zich niet dus, in dat beeld met andere woorden. Bedrijf, wij doen gewoon ons werk. En ons werk is gewoon dat we altijd moderniseren. Juist. En ook nu dus een brandbrief hebben gestuurd aan Zo de Tweede en de Eerste Kamer. Weg met die accijnsverhoging op brandstof. Want dat rijdt ondernemers in de grensstreek en de transportsector in de wielen. U bent helemaal stil van. Oh. Oké, okay, nee, ik, ik dacht nu dat ik, ik hoorde een niet een punt in. En nee, ik, nee kast... ik ben diep onder de indruk van uw samenvatting. <laughs> Hartelijk dank. Ik wens okay. u een fijne dag. Bernhard Windtjes was dat. Dank. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij nieuwsgebeurtenissen uh, die u in het bijzonder interesseert. Heineken gaf een winstwaarschuwing af omdat de bierbrouwer verwacht dat de winst dit jaar lager uitvalt dan verwacht. En nou is de vraag, is een bedrijf dan verplicht om zo'n waarschuwing af te geven? Hoogleraar Corporate Finance, Jaap Koelewijn, heeft dat antwoord. Ja, een onderneming moet het melden, de wet financieel toezicht. verplicht ondernemingen daartoe. Alleen het probleem is dat er een open norm is. Er wordt gezegd, dat je moet informatie informatie melden. Maar wat dat is, is niet duidelijk omschreven. In het geval van Heineken, waarbij de afgegeven winstverwachting en de feitelijke winst gaan afwijken van elkaar. Dan is het inderdaad raadzaam dat de onderneming dat meldt. De autoriteit financiële markten houdt toezicht op het functioneren van de markten. En als er sprake is van het overtreden van deze regel, dan kan er een boete worden opgelegd. Kortom, er zijn regels voor, maar heel duidelijk zijn die regels niet. Ja, Koelewijn was overleraar Corporate Finance... aan de Universiteit van Nijerode. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Ten Post. De familie van vastgehouden Greenpeace-activisten. Roy Hirkens. Ja, het zit jullie uh, in het bloed, hè? Uh, handigheid met machines. Uh, ja, ja, ja. Dat is... Uh... Wel ons eigen inmiddels. Ja, Rob, uh, Rob Ubols uh, heeft een uh, garage en ook een, een bedrijfje dat uh, tochtjes organiseert uh, op de Wadden. Met een uh, RIP, een speedboot. U bent uh, de broer van, uh, van Mannes. Een van de dertig Greenpeace-activisten die sinds uh, ruim een maand nu in de Russische cel zitten. Ja, Rusland heeft de eis aangepast. Uh, het is niet langer piraterij, maar vandalisme. Bent u opgelucht? Uh, in die zin wel dat ik opgelucht ben, uh, ja, dat uh, de straf eigenlijk gehalveerd wordt. Maar uh, ja, het is eigenlijk nog veel te hoog. Het staat eigenlijk nog nergens op. U, u heeft even contact gehad met uw broer, hè? Sinds dat hij uh, in, uh, in Moermansk in de cel zit. Hoe is het met hem? Nou, uh, verbazingwekkend goed. Hij uh, belde me op en hij begon van, hey broeder. Nou, dus dat was uh, echt uh, super. Echt heel goed om te horen. Ook omdat we toen nog geen brief of niks hadden ontvangen. Eh... Uh, op zich gaat het redelijk goed met hem. Hij uh, slaapt heel slecht door de, uh, omdat het heel koud is. De dekens zijn heel klein en er brand 24 uur per dag licht die niet uit mag. Dus, uh... nou, laten we wel even van de garage naar, uh, naar de woonkamer uh, lopen. Ja, uw broer Mannes uh, uit het uh, oude schip die dus mee als machinist op het schip de Arctic Sunrise. Hè? Dat actievoerde... Bij een boorplatform bij Nova Zembla. Het verhaal, het verhaal is bekend. Ja, heeft uw broer activistisch bloed eigenlijk? Uiteraard hij is meegaan met het milieu zoals de vele van ons uh, zijn eigenlijk. Ja. Maar ik bedoel, houdt hij ook rekening met een arrestatie? Heeft hij daar van tevoren rekening mee gehouden? Uh, uiteraard houdt hij daar rekening mee. Alleen zo overtrokken als dit, is, uh, ja, dat slaat nergens op. Kijk, tuurlijk, je kunt altijd wel eens een keer aangehouden worden of, of ergens in die geest, maar niet, uh, ja, niet zo zwaar als wat de Russen nou inzetten. We zijn inmiddels uh, aangekomen bij uh, de keukentafel... waar allerlei krantenartikelen liggen. Uh, jullie houden al het nieuws rondom uh, jullie broer bij. Er is ook een foto gemaakt van een brief die hij heeft gestuurd. Die is lastig te lezen, maar wat, wat, wat staat daarin? <laughs> Daar staat een beschrijving in hoe groot zijn cel is. Uh, uh, hoe zijn celindeling eruit ziet. Uh, nou, Ook in dat hij eigenlijk helemaal geen contact met wie of wat dan ook heeft... Uh, wat denkt u als u dat leest, hoe groot de cel is, hoe het eruit ziet? Probeert u zich voor te stellen hoe broer daar in de cel zit? Ja, nou ja klopt. Ja, ja. Nou, dat is wel. Uh, ik denk als, ik, uh, als we teruglopen naar ons halletje, dan uh, het lijkt het daar op, maar dan zonder ramen. Uh, leden van Pussy Riot hebben toch nog twee jaar werkkamp uh, aan hun broek gekregen. Ook vanwege vandalisme. Het gevaar is nog niet geweken? Nee, nee absoluut niet. Absoluut niet. Nee, dat is, uh, uh, we zijn halverwege. Maar uh, ja, we moeten terug naar 0,0 uh, naar straf, uiteraard. Ja, nou, minister Timmermans, je blijft zich inzetten voor, voor vrijlating. Heeft u vertrouwen in een, in een goede afloop? Ja, toch zie ik hem nou inmiddels wel. Ja. Ja, in het begin niet, had ik, uh, ja, ook omdat je er haast niks van hoorde. Maar uh, nee, nu wel. Zit u met de kerst samen aan het, uh, aan het familiediner? Ja, uh, dit jaar of volgend jaar, nee... Uh, ja, familie die wordt het niet echt we nooit. Maar ik, dat denk ik wel. Ik, dat, ja, weet ik niet. Moeilijk te zeggen, maar ik denk het wel. Hij hoopt in ieder geval dat hij uh, kerst samen met zijn broer kan vieren. Rob Ubos, de broer van Mannes. De machinist van het Greenpeace-schip. Die nu in een uh, Russische cel in Moerman zit. Tot zover Ten Post. Zei Roy Herkens. Straks Afrikaanse kinderen met AIDS... hebben een veel grotere kans om te sterven dan volwassenen. Hoe kan dat? Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1991. The creative genius behind the Star Trek television series is dead. Gene Roddenberry died of a heart attack at a Santa Monica California hospital Thursday. Ja, deze dag in 1991 overlijdt Gene Roddenberry, de, de geestelijk vader van Star Trek. In vele films en series probeerde Roddenberry de ideale toekomst neer te zetten. Mark Gijsels van de Nederlandse Star Trek vereniging The Flying Dutch over een bevlogen mens. Ja, het was een hele roerige periode eigenlijk. Er gebeurde eigenlijk heel veel op het wereldgebied. En de koude oorlog die, die begon en, en iedereen was heel erg politiek betrokken. En er waren vredes... Uh, ...optochten, je had Martin Luther King en het was de tijd van de, van, de, van de Kennedys en dat soort dingen allemaal. En dat werd eigenlijk wel best wel uh, een beetje verwerkt in de ideeën van de mensen die ook op uh, televisie de, de series uh, maken, waaronder het, natuurlijk Star Trek. Space, a final frontier. De show ran for drie seasons to poor reviews en misleadingly low ratings. Huge ride in campaigns van fans saved the show from cancellation twice. Die film in 1977 die is er gekomen omdat ze zouden we eigenlijk eerst een andere uh, serie maken. Toen kwam de film Star Wars, die kwam uit en die was ontzettend populair. En dachten ze van jou, ja, we willen misschien beter een film neerzetten dan in weer een nieuwe serie. En dat hebben ze toen gedaan en die is uh, enorm, uh, door, ja in de box office is dat een hele grote hit geweest. Dus uh, de best verkopende Star Trek uh, film geweest tot nu de laatste nieuwe van, uh, van Star Trek in 2009. En ze bleven nog steeds met idee die zitten van we moeten wat doen met die, met, met, ja we willen toch nog terug naar de televisie. En dat werd uh, later, en dat werd de uh, next generation zeg maar. Brennan Braga, uh, de, ja, zeg maar de, de, de opvolger van, uh, van Roddenberry... die haalde de ene serie, na de andere serie werd, uh, werd het doorgezet. Het werd uh, Voyager, het werd uh, Deep Space Nine. Uh, dus ja, het werd, uh, het werd allemaal achter elkaar uh, doorgezet. Hij had graag meer controle gehad over zijn series... en al over meer, o, meer controle over zijn uh, creaties zeg maar... Want hij, uh, hij was het ook helemaal niet, uh, er waren ook al toen al uh, plannen voor een serie waar dus religie meer, meer in zou voorkomen. En daar was, hij, daar was hij niet voor te vinden. Hij vond dat dat zijn, uh, zijn ideeën van Star Trek helemaal teniet deed. The creative genius behind the Star Trek television series is dead. Gene Roddenberry died of a heart attack at a Santa Monica California hospital Thursday. De erfenis is eigenlijk het idee zelf van, van Star Trek, het idee dat uh, de mensheid uh, verbetert en zich blijft verbeteren en niet meer, uh, niet meer bestaat uit winstbejag en, en, en, en geld, uh, geldzucht, zeg maar. Dus dat de mensen werken om zichzelf te verbeteren en om de mensheid te verbeteren en niet alleen om bereikt te worden en macht te vragen. Rug nummer 1, Trekkie, Mark Gijsels van de Nederlandse Star Trek-vereniging over de dood. Van de geestelijk vader van Star Trek, Gene Roddenberry, deze dag in 1991. Hallo, innocents. Though it seems like we've been friends for years. And I'm finishing. 2009 alweer... I'm all over it. Jamie Cullum, het is uh, bijna zes minuten voor tien uur... luistert naar de Cairo op Radio 1 Wereldwijd. Dames en heren, leven meer dan drie miljoen kinderen met HIV... van wie zo'n 90% procent in Afrika. Volgens Stop Aids Now sterft het grootste gedeelte van die kinderen... op jonge leeftijd omdat ze niet worden behandeld. En niet kunnen worden behandeld. En daarom start de organisatie vandaag een campagne. Louise van Det. goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van Stop Aids Now. Uh, de toegang tot medicijnen, aidsremmers... is de laatste jaren toch flink toegenomen. Tenminste, dat horen we en lezen we... over. Al, waarom is het probleem dan ook zo groot? Ja, de toegang is inderdaad enorm toegenomen. En daar zijn we ontzettend blij mee. Er worden hele grote successen geboekt in de aidsbestrijding op die manier. Het probleem is alleen dat kinderen daar heel erg bij achterblijven. Bij volwassenen is het zo dat nu bijna 60% van de mensen die het nodig heeft uh, behandeling krijgt. En bij kinderen is dat maar ongeveer 30%. Waarom? Kinderen um, ja, vallen buiten het systeem eigenlijk. Het is moeilijker voor kinderen om klinieken te bereiken. Er zijn minder klinieken die kinderen kunnen behandelen. Uh, er is slechte of weinig voorlichting. Kinderen uh, zitten in gezinnen waar ze gepest worden. Um, er zijn allerlei redenen waarom... Ja, voor kinderen veel minder aandacht is dan voor volwassenen. En dat maar, willen wij veranderen. Ja, dat begrijp ik. Maar dit zijn toch al de verhalen... die we ook al jaren horen en waarin uh, van alles en nog wat ook is gebeurd. Met andere woorden, andere mensen hebben zich daar enorm voor ingezet, toch? Nee, dat is ook zo. Er hebben ontzettend veel mensen zich enorm voor ingezet. Het probleem is alleen dat kinderen achtergebleven zijn. Dus de successen zijn er en daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja. Kinderen is alleen, kijk, er leven wereldwijd 33 miljoen mensen met hiv... 10% daarvan is onder de 15. En die zijn achtergebleven. Omdat het ook moeilijker is om kinderen te behandelen. Ja. U moet zich voorstellen. Ik ben de afgelopen tijd twee keer in Oeganda geweest. dat ja, is een van de grootste drama's in Afrika. Overigens een prachtig land met hele leuke mensen. Maar daar ja. is de aidsproblematiek echt gigantisch. Hè? Ja, daar, daar, is het, daar leeft zeg maar 7% van de mensen met HIV. En als je dan kijkt bijvoorbeeld. Ik stond in een kliniek in Oeganda. En daar waren een, een vijfjarig meisje met HIV en haar zusje, die kregen medicijnen. En ze werd uitgelegd uh, hoe ze dat dan moesten doen. Ze kregen drie uh, siroopjes mee. En aan dat oudere zusje werd dan uitgelegd hoe dat moest. En dan gingen ze met hun plastic tasje. En dan denk je, ja... Ik bedoel, medicijnen innemen is denk ik voor iedereen moeilijk. Je vergeet het heel gauw. Maar als je dan ook nog een soort van snelle uitleg krijgt... die niet op jou toegesneden is... je bent vijf, je moet het van je zusje hebben... dan kunt u zich voorstellen um, ja, dat dat al heel gauw misgaat. Ja. En nou waren deze meisjes, die hadden het al gered naar die kliniek. Ik, ik ben ook heel veel mensen tegengekomen voor wie het gewoon te ver was. Ja. Er is uh, nog altijd een enorm taboe op aids uh, in Afrika. Hoe gaat u daar met deze campagne iets aan doen? Nou, dat, is, dat we dat taboe doorbreken is heel erg belangrijk. En de beste manier waarop je dat kunt doorbreken... is gewoon echt goede voorlichting geven. Voorlichting aan de, uh, aan de kinderen, maar ook aan de gezinnen... aan de gemeenschappen ja. die hiermee te maken krijgen. En het blijkt nog altijd dat uh, er wordt veel voorlichting gegeven... maar Um, het is bijvoorbeeld bij jongeren zo, onder de, uh, onder de 24... Ja. dat maar 30% echt weet hoe ze zich tegen hiv moeten beschermen. Just. En de kinderen waar wij het over hebben in deze, uh, in deze campagne... die zijn met hiv geboren. Just. Die weten al helemaal ontzettend weinig. Goed, U wilt 100.000 kinderen helpen in Oeganda. Er komt een grote uh, actie, ook op televisie geloof ik. U wilt geld binnenhalen, hoeveel? Ja, we hebben bijna 2,5 miljoen nodig om een goed systeem op te zetten... waardoor deze kinderen niet buiten... Uh, ja, buiten de boot vallen, zeg maar. Juist. En daarmee gaan we met een programma wat aanstaande zaterdag... Uh, begint op televisie, Comedy Kids, uh, daar gaan we aandacht voor vragen. In dat programma wordt het grappigste kind van Nederland uitgekozen. Ja. En het thema is Ieder kind verdient een lach. Ik dank u zeer, Louise van Dead, van Stop Aids Nou. Zometeen gaan we verder, dames en heren. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Bananen voor maar 99 cent per kilo. Kijk voor meer informatie op humbosupermarkten.nl.